Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een poging om Amerikaanse gijzelaars te redden... uit de handen van de islamitische staat is mislukt. Eerder deze zomer werden tientallen Amerikaanse commando's... boven Syrië gedropt, maar ze konden de gijzelaars niet vinden. Wel doden ze een onbekend aantal strijders van IS. Het was de bedoeling om onder andere journalist James Foley te redden. Hij is inmiddels gedood. Israël gaat voorlopig door met de militaire operatie in de Gazastrook. Premier Netanyahu zegt dat Israël pas stopt als alle inwoners veilig zijn. Ook vergelijkt hij de Palestijnse organisatie Hamas met IS. Volgens hem maken ze zich allebei schuldig aan vreedheden tegen burgers. De Verenigde Staten waarschuwen onder meer Nederland voor scheurtjes in F-16's. Vorige maand ontdekten de Amerikanen scheurtjes in een romp van een tweezitsvariant van het gevechtsvliegtuig. Sindsdien staan er 81 aan de grond. Het is niet bekend of het Nederlandse ministerie van Defensie al opdrachten heeft gegeven om de F-16 te onderzoeken. De dode walvis die naar de kust van Katwijk is gesleept wordt vandaag onderzocht door medewerkers van Natuurhistorisch Museum Naturalis. Het dier werd weggesleept omdat het de scheepvaart belemmerde. Het is een van de grootste walvissen die ooit voor de Nederlandse kust zijn gevonden. Hij is zo'n 14 meter lang. En de drukst bezochte McDonald's ter wereld in Moskou... is gesloten door de Russische Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëneregels zouden zijn overtreden. Maar het zou ook een tegenmaatregel kunnen zijn... vanwege de westerse sancties tegen Rusland. Ook drie andere vestigingen van McDonald's in Moskou zijn gesloten. Het weer, het is een graad of 7. In de kustprovincies valt mogelijk een bui. Overdag wisselvallig en 17 tot 19 graden. Vanaf maandag gaat de temperatuur weer iets omhoog. Dit was het in wish. Zin in Zandvoort. Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 Se eu te pegar você vai ver Lelelé, Lelele, você jamais vai me esquecer. Lelelé, Lelelé. Se eu te pegar, você vai ver. Lelê, Lelele, você jamais vai me esquecer, em plena sexta-feira fui tentar me distrair che na balada toda linda eu te vi você no camarote eu odava num no pedaço Se eu te pegar, você vai ver. Lelê, lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer. Vem aqui com o paciente, vai todo mundo lá. Lelê, lê, lê, lê, lê, seu. Lelê, lê, lê, lê, lê, você. Lelê, lê, lê, lê, se eu te pegar, você vai ver.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 You said you'd return You said that you'd be mine Till the end of time But well, waiting wait any longer Why don't, Why don't you come, you come back? back? Please hurry Why don't you come back? Please hurry Come back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 And your promise, baby, and I've got Right, girl.